Wat nu volgt is gebaseerd op een ware gebeurtenis... die zich afspeelde in de zomer van 1981. Omdat de enige synagoge in Moskou... bijna permanent gesloten wordt gehouden... kon de Joodse gemeenschap alleen buitenshuis bijeenkomen. Het ging in het bijzonder om al diegenen onder hen... die toestemming hadden gevraagd om naar Israël te emigreren... wat hun goed recht is maar aan wie die toestemming was geweigerd. De Moskouwse Joden namen het initiatief tot een picknick... eens in de veertien dagen in het Ovranski-bos, even buiten de stad. Het was geen openbare godsdienstige of politieke aangelegenheid. Het was een gezellige ontmoeting, een dagje uit. In september 1981 hield de KGB die van het begin af aan zeer geïnteresseerd was geweest in de picknicks, een razzia in het bos. Een maand daarna kregen de Joden te horen... dat voor het Avransky bos nu verboden toegang gold. De officiële reden hiervoor was... dat er grote schoonmaak zou worden gehouden. Ik heb uw bezittingen bij me. De dingen die op het tijdstip van uw arrestatie bij u werden aangetroffen: een grote mand en een banaan. Die zijn toch van u, nietwaar? Ja. Ik herinner me dat ik eens een banaan kocht in een winkeltje in een achterafstraatje in de stad, niet ver van het rode plein. U kent die winkel natuurlijk niet. Hij is niet voor iedereen. Mag ik gaan zitten? Ik kocht hem en ging toen snel terug naar mijn kantoor. Hier aan het Tjadzinski-prospect. En nou komt het. Onder de schil. Onder die volmaakt onschuldige schil. Zat de banaan vol maden. Het krioel daarvan. Ze kropen over de vrucht Grote, zwarte, lelijke dingen. Ik kotste er bijna van. De banaan zat vol maden. Die dag heb ik wat geleerd. Ja, werkelijk waar. En ik zal u zeggen wat het me heeft geleerd. Schijnbedriegt. Een oude man die balalaika speelt. Een kind op een fietsje. Een aantrekkelijke jonge vrouw. Zoals u, die picknick in het bos. Je kunt nooit weten. Dus weet u wat ik doe? Wat ik altijd heb gedaan sedert die dag? Altijd als ik iemand ontmoet. En in mijn werk ontmoet ik heel veel mensen. Probeer ik onder hun schil te komen. Om de maden te vinden. Als u begrijpt wat ik bedoel. Hoe dan ook, hier is uw banaan terug. Ik wist dat hij van u was. Hij heeft dezelfde vorm als uw neus. Waarom hebt u me hierheen gebracht? Pardon? Waar word ik van verdacht? Zegt u het maar. Ik vraag dan u. Ik vraag u het met te zeggen. Goed. Ik zal het u zeggen. We waren met ongeveer dertig mensen... We zouden gaan picknicken. Het was een mooie dag. De zon scheen. Er was geen wolkje aan de lucht. We hadden afgesproken op een open plek in het Ovransky bos. We deden eigenlijk niets bijzonders. We zaten gewoon rustig bij elkaar. Toen werd er gefloten en u verscheen. U met uw manschappen. We hadden u niet horen komen. Ik neem aan dat u al op ons wachtte. Hoe lang was u er al? Twintig minuten? Twee uur? Voor scholen achter de bosjes op de uitkijk. Toen het zijn eenmaal gegeven was, ging het snel. Jullie waren met een twintig, denk ik. Sommigen met geweren. Het was onmogelijk om tegen jullie te vechten. We zouden het niet eens geprobeerd hebben. Niemand vroeg iets. We werden in de politiewagens gestopt die aan de andere kant van die open plek geparkeerd waren... Een paar van de mannen verzetten zich uit protest toen u ons uit elkaar haalde. Mijn man raakte gewond. U hebt geschoten. Alleen maar om ons bang te maken, neem ik aan. Het was gewoon een picknick. We zijn onschuldig. Iedereen is onschuldig. Totdat bewezen is dat hij schuldig is. En van iedereen wordt altijd bewezen dat hij schuldig is. Laten we niet op de gebeurtenissen vooruitlopen, vindt u ook niet? Ter de zake, deze picknickmand, u zegt dat hij van u is? U hebt hem van mij afgenomen Geef antwoord op de vraag Ja, hij is van mij Wat is het? U weet wat het is Als ik wist wat het was, zou ik het toch niet vragen? Dat weet ik zo niet Tenzij ik dom was, of zoiets Dat weet ik niet Dus, wat is het? Het is een picknickmand. Een eenvoudige, gewone picknickmand. En wat zit erin? Ja, wat denkt u dat erin zit? Etenswaren voor de picknick. Etenswaren? Ja, etenswaren. Picknickspullen. Vindt u het goed als ik er even in kijk? Ik kan u niet tegenhouden. Dat is waarschijnlijk het eerste ware woord dat u vandaag hebt gesproken. U hebt gelijk, dat kunt u niet. Nou, eens kijken. Ja... Zo op het eerste gezicht zijn het inderdaad de gewone picknickspullen. Dat moet ik u toegeven. Maar zoals ik al zei, je weet het nooit zeker. De vijanden van de staat hebben wel duizend soorten bedrog. Dat is geen bedrog, dat is een ei. Een ei? Ja, een hardgekookt ei. Dat zegt u. Maar hoe moet ik weten of u de waarheid spreekt? Het zit in een schaal. Zoals de meeste eieren. Het zou iets anders kunnen zijn. Slim gecamoufleerd. Een granaat, bijvoorbeeld. Probeer hem te eten. Is dat een bedreiging? Het is een ei, een gewoon kippenei. Laten we maar eens kijken. Goed. Dan trek ik eerst mijn schoen uit. Zo. Vervolgens leg ik het ei op tafel. En dan... U hebt gelijk. Het was een ei. Wat hebt u nog meer in de mand? Wat nog meer? Niet veel bijzonders. Het meeste is in het bos achtergebleven. U bedoelt de bezwarende bewijsstukken? Nee, ik bedoel niet de bezwarende bewijsstukken, ik bedoel de picknickspullen. En hoe legt u dit uit? Wat bedoelt u? Hoe verklaart u dit? Dat is een blik koffie. Ik vroeg niet wat het was, ik weet wat het is. Ik vroeg u het te verklaren. Oh, nou, als u er kokend water opgooit en er melk en suiker bij Probeer niet grappig te zijn ten kosten van mij. Ik hou niet van grapjes. En als u de waarheid wilt weten... Dit keer is de grap tegen u gericht. Ik heb de inhoud van dit blik laten analyseren. We zijn niet dom, weet u. Onze laboratoriumjongens kennen de allerlaatste technische voefjes. Ze waren in staat om dit tot de laatste molecuul te analyseren. En weet u wat ze hebben gevonden? Ze hebben gevonden dat het een soort korrelige, gemalen koffie is die Maxwell House heet. Dat staat op het etiket. Hm? Uh, oh ja? Nou ja, natuurlijk. Het definitieve bewijs. Ziet u, wij weten toevallig dat Maxwell House Amerikaanse koffie is. Hij wordt in de Verenigde Staten verkocht. Maar hij wordt niet in de Sovjet-Unie verkocht. En wat zou dat? Waar hebt u hem vandaan? Vrienden hebben hem meegebracht. Uit Amerika? Uit Engeland. Ze waren met vakantie en ze hebben koffie meegebracht als cadeau. Daar is toch niets tegen? En wat hebben uw vrienden nog meer meegebracht? Wat doet dat ertoe? Geeft u gewoon antwoord op de vraag. Wanneer mag ik mijn man bezoeken? Als u begint mee te werken. Waar is hij? Wat hebben uw Engelse vrienden nog meer voor u meegebracht? Niets meer. U ligt. Hoe weet u dat? Dat is mijn beroep. Wat hebben ze nog meer meegebracht? Gewoon wat kiekjes. Kiekjes? Het waren geen militaire geheim of zoiets. Het waren alleen maar foto's van hun gezin... genomen ter gelegenheid van de bar mitzvah van hun zoon. Dat is alles. Bar mitzvah? Wat is dat, bar Mitswa? Dat is... U moet heel goed nadenken voordat u weer wat zegt. Het zou u wel eens slecht kunnen bekomen. Maar het was gewoon een picknick, een picknick in het bos. Een bijeenkomst in het bos. Nee, het was een picknick. Was u alleen? Nee, dat heb ik u al gezegd. Mijn man... En anderen? Ja, en anderen. Hoeveel? Heb ik ook al gezegd. Alleen wat vrienden met wie we hadden afgesproken om, om bijeen te komen. En u zei dat het geen bijeenkomst was? Het was een picknick. Maar we moesten bij elkaar komen om die te houden. U denkt toch niet dat we er allemaal bij toeval waren? Nee, dat denk ik niet. Oh. Ik denk dat het inderdaad een bijeenkomst was. Ik denk dat u het georganiseerd had. Ja, we hadden het georganiseerd. Mooi. Nu schieten we eindelijk op. Zullen we teruggaan naar de mand? Nou, als u dat wilt. Hé, hey, wat hebben we hier? Broodjes. Ja. Daar is toch zeker niets tegen? We zullen wel zien Ah Ook weer met ei U houdt van eieren, lijkt me Ja Waar geeft u de voorkeur aan? eieren of legbatterij eieren? In Moskou kun je geen eieren kopen Nee, nee, u kunt geen eieren kopen Ik heb wel degelijk een ei voor mijn ontbijt gehad Ja, u wel Wat bedoelt u? Ik krijg zo langzamerhand de indruk dat u niet weet wat u bedoelt Is het ooit bij u opgekomen dat u wel eens niet goed bij uw hoofd zou kunnen zijn? Nee We hebben speciale ziekenhuizen, weet u Ervaren doktoren die heel precies de grenslijn tussen een gezonde geest en krankzinnigheid kunnen bepalen En die waar nodig heel kleine correcties kunnen aanbrengen Ik ben niet gek U zou het niet weten als u het was maar maak u geen zorgen. U kunt ervan op aan dat de staat het u zal zeggen. Is er nog wat anders? Nee. Uh, ja, er is ook nog een broodje met tomaat. Rempel. Mm -hmm. ja, de, de, mag ik eens proberen? Mm. Ah, heel lekker. Ja, niet te zout. Ja, ik hou niet van te veel zout. Uh, er is blijkbaar geen ham. Er is geen ham. Houdt u niet van ham? Nee. Maar zal er wel iemand geweest zijn die van ham hield? Of hebt u al die broodjes voor uzelf gemaakt? Nou ja. Toen wij vroeger picknickten namen we altijd broodjes ham mee. Ik vond dat het geen echte picknick was als er geen broodjes ham waren. Op de een of andere manier werd het niet je dat. Mijn moeder stond erop. Als er geen broodjes ham waren dan kwam ze gewoon niet zo simpel. was dat zonder ham geen picknick. Maar u was misschien niet alleen voor een picknick in het bos. Ik eet geen ham meer, zit er niet achter. Ah, u eet geen ham. Dat is heel wat anders dan te zeggen dat je niet van ham houdt. Vergis ik mij als ik veronderstel... dat er een godsdienstige betekenis achter schuilt? Waarom vraagt u dat? U weet het. Ik wil het u horen zeggen. Ja. Harder? ja. Dat dacht ik al. Dus het was eigenlijk helemaal geen picknick. Gewoon een godsdienstige bijeenkomst. Dat heb ik niet gezegd. Ja, dat is precies wat u zei. Het staat allemaal op de band. Moet ik het u laten horen? Nee. Te laat. Een man en anderen. We hadden het georganiseerd. Vergis ik mij als ik veronderstel... een godsdienstige betekenis... Ja. Een godsdienstige bijeenkomst. Ja. Ziet u wel. U beschuldigt uzelf. Schoft. Kalm aan. Terug naar de mat. Er zit niet veel meer in, hè? U bent niet erg royaal geweest, lijkt me. Meer kon ik niet betalen. Nee, ik vermoed dat u niet erg veel verdient met uw baan. Wat doet u precies? Ik ben schoonmaakster. Ik maak kantoren schoon. Juist. En u gaat in de biochemie. Hebt u daar wat aan bij uw werk? Nou, wat kon u nog meer betalen van uw loon als kantoorschoonmaakster? Eens kijken. Ah, koekjes. Hebt u deze biscuits soms in de Lenin-supermarkt gekocht? Ja. Die in de Leninstraat? Ja, het zijn lenin -biscuits. Ze zijn uit Leningrad. Ik zie het. Gekke naam voor een biscuitje, vindt u niet? Daar heb ik eigenlijk nooit bij stilgestaan. Doe het dan nu. Goed. Nee, het is geen gekke naam voor een biscuitje. lenin -biscuits. brosse lichte sprits... met een vleugje gember en hier en daar een krent. Vindt u ze lekker? Ja. Nou. Wat biscuits betreft is uw smaak tenminste ideologisch gezien correct... Wat zit er in het laatste pakje? Dat weet ik niet meer. Kom nou, u weet wel beter. Of wilt u het niet weten? Misschien is het een, een cake. Misschien is het een cake. Misschien is het een vruchtencake. Ja, waar heb wel een vruchtencake? En dat is geen cake van de supermarkt. Ziet er lekker uit. Mm, ruikt lekker. Zelfgemaakt? Nee, ik zit al drie maanden zonder gas in mijn flat. Dat is pech. Zeker iets kapot. Ja. Ja, daar zult u wel gelijk aan hebben. De dag nadat ik een visum had aangevraagd om naar Israël te emigreren... deed het gas het niet meer. Wat een samenloop van omstandigheden. Vindt u ook niet? Alles bij elkaar was het een onfortuinlijke week voor me. Mijn post werd niet bezorgd. Mijn zoontje werd op school aangevallen. De onderwijzers waren toevallig niet in de buurt toen hij geslagen werd en gestomd. En op diezelfde dag werd ik in het ziekenhuis op mijn baan getrapt. Mijn kennis en ervaring waren blijkbaar ineens niet meer nodig. Dat was inderdaad een ongelukkige week voor u. Sindsdien is het nog erger geworden. Mijn verzoek werd natuurlijk afgewezen. Ik wist dat dat zou gebeuren, maar... vergeef ja, ik... mij dat ik u in de reden val. Ik weet dat het verleidelijk is om mij als een of andere lievelita figuur te zien. Maar met uw hartelijke probleempjes heb ik echt niets te maken. Hoewel, er is één ding. U doet het voorkomen alsof... Ja, misschien zou insinueren het beste woord zijn. U insinueert dat uw gas expres werd afgesloten. Dat is wel een heel ernstige zaak. Oh ja? Vast en zeker. Het zou laster zijn, weet u. Zelfs propaganda tegen de staat. Wat? Om het te doen voorkomen dat de staat zoiets zou doen. Dat heb ik niet gezegd. Zo hebt u het doen voorkomen. Hoe dan ook, het is een krankzinnig idee... U hebt waarschijnlijk zelf de leiding verstopt. Ja. Ja, waarschijnlijk wel. Dat staat gelijk met vandalisme. Uw flat, nummer 518 in blok B21... is tenslotte slotte als ik me niet vergis. Je kunt er maar niet mee doen wat je wilt. Met jullie slonzige manier van koken overal eten in het rondsmijten. Bah. Krioelt er waarschijnlijk van de kakkerlakken. Er zijn geen kakkerlakken. Wel ander ongedierte. Ander ongedierte? Kleine zwarte beestjes die in de hoorn van de telefoon zitten en ieder woord dat je zegt afluisteren. Wonderlijk gevoel voor humor, hebt u. Nou, misschien kunnen we beter teruggaan naar de vruchtenkick. Er zit wel een beetje sherry in, lijkt me. Zit er sherry in de kick? Een beetje. Oh lieve hemel. Wat is dat nu weer? Dat weet u toch zeker wel. Het is toch streng verboden alcohol mee te nemen naar openbare gelegenheden. Hemeltje lief, dat is weer een ernstige overtreding en zo'n slecht voorbeeld voor de kinderen. Ik dacht dat u soort mensen zo hechten aan de waarde van het gezin. Oh, Godswil. Het u? is gewoon een klein beetje keukencherry om er wat smaak aan te geven. Het is alcohol en het is verboden om alcohol mee te nemen naar openbare gelegenheden. Het is asociaal gedrag. Ik vrees dat u echt in ernstige moeilijkheden zit. Noemt u dit een picknickmand? Het is een nest van opruiing. Ik wil naar mijn man toe. Alles op zijn tijd. Mooi. We hebben de banaan onderzocht... het hardgekookte ei... de koffie... de broodjes... de Lenin-biscuits... en de eigengemaakte vruchtenkik. De banaan, het ei en de biscuits... daar hoeven we ons geen zorgen over te maken... Die zal ik wel mee naar huis nemen voor mijn vrouw, wat er nog van over is dan. Maar de cake, de koffie en de broodjes zijn een andere kwestie. Die zouden u bij elkaar wel eens op negen jaar werkkamp kunnen komen te staan. Op grond van welke beschuldiging? Dat zien we nog wel. Vandalisme is een verzamelterm voor een heleboel zonden. En dan is er altijd nog propaganda tegen de staat, samenzwering, laster... Het uitoefenen van een verboden godsdienst... alcoholisme, corruptie, mijnheid. We zouden misschien zelfs nog een paar beschuldigingen... op seksueel gebied bij kunnen slepen. Als u mijn advies wilt weten... als ik u was, zou ik krankzinnigheid aanvoeren als verdediging. O, het zal geen enkel verschil maken voor het vonnis... maar het maakt het gerechtelijk onderzoek veel leuker... Dus wat gaat u met me doen? Dat is de vraag. Niet waar? Hè? Alle mensen. Zo laat dan? Ongelooflijk hoe de tijd vliegt als je het naar je zin hebt. Wat gaat u met me doen? Ik denk... Ik denk dat ik u laat gaan. Gaan? Ja. Voorlopig zullen we in ieder geval niet vasthouden aan de aanklacht. Oh, ik weet wat u soort mensen van ons denkt. U noemt ons KG Beesten. Maar we zijn in wezen hetzelfde als u. Nou ja, gelukkig niet helemaal hetzelfde, maar het scheelt niet zoveel. Vlees en bloed en zo. Nee, we zullen niets tegen u doen... Ondanks de overstelpende hoeveelheid bewijzen die ons gesprek heeft opgeleverd. Maar als ik u was, zou ik me maar wat koest houden. Misschien bedenkt u zich zelfs over die kwestie van emigreren naar Israël. U kunt dat besluit intrekken, weet u. Vergeet u dat u het ooit genomen hebt. Je kunt het nooit weten. Misschien betekent het het einde van al die narigheid waar u over sprak. Hoe dan ook... Ik weet zeker dat u niet gelukkig zou zijn in Israël. Razende inflatie, niet de allervriendelijkste buren. Nee, als u mij vraagt, denk er nog eens over na. En intussen zou u kunnen proberen het in ieder geval niet erger te maken. Mogen we weer naar het bos? Ik ben blij dat u dat vraagt. Het antwoord is kort, nee. Ik denk dat het geen erg goed idee zou zijn. Waarom niet? Uw soort mensen is zo slonzig. Daar hebben we het toch al eerder over gehad. Helaas hebt u die plek na uw picknickje, als u het zo wilt noemen... in zo'n smerige staat achtergelaten... dat we een hele tijd nodig zullen hebben om het schoon te maken. Op kosten van de staat natuurlijk. Schoonmaken? Ja. Het bos is gesloten voor de grote schoonmaken. Hoe lang gaat dat duren? Het is een bos. Ik bedoel, het is niet hetzelfde als de voorkamer van een appartement... Het zal een heel kawai zijn. Ja, voordat al die paddenstoelen opgepoetst zijn. U houdt me toch niet voor de gek? Nee. nee. Het is een serieuze onderneming. Ik denk dat het op zijn vroegst tegen de winter klaar zal zijn. Maar als u wilt, kunt u in de winter weer naar het bos toe. Het zal dan wel schilderachtig zijn met de sneeuw... het ijs op de vijvers, de temperatuur onder nul. Dank u. Gaat u nu maar. U hebt me nog niet gezegd waar mijn man is. Uw man is nu waarschijnlijk thuis bij uw zoon. Ik vermoed dat hij erg ongerust is over u. Hebt u een reisvergunning? Ja. Nee, laat die mand staan. Officieel bewijsstuk? Nee. Een cadeautje voor mijn vrouw. Bedankt. U kunt nu gaan. De deur is open. iets vragen? Doe maar. Waarom bent u zo bang voor ons? Pardon? Waarom bent u... Ik heb het gehoord. Ik heb soms het gevoel alsof we gijzelaars zijn in een gekaapt vliegtuig. De terroristen haten ons omdat wij iets hebben dat zij niet hebben. Maar ze weten ook dat ze ons niet vrij kunnen laten... omdat ze denken dat ze dat dan zelf aangaan. Ze zijn afhankelijk van ons, maar ze haten ons ook. Ze zijn bang voor onze jaloers. En de hele situatie wordt steeds erger terwijl het toestelende hete zon op de landingsbaan staat... zonder dat het ergens naartoe kan. Is dat de reden waarom u mij met zo'n wellust zit te treiteren? Een vrouw bang maken als u met haar alleen bent? Grob, maak maar dat u wegkomt voordat ik van besluit verander. Dat zou ik maar doen als ik u was. Weet u, jullie zijn allemaal hetzelfde. Jullie soort. Als zij jullie fatsoenlijk behandeld... een hele scène vergrijpen door de vingers ziet... wat krijg je ervoor in ruil... Nou, ik zou maar gaan. Ik zou nu gaan. Nee, wacht even. Wacht even. Er is nog iets wat ik wil zeggen. Jullie zijn warme, maden. Weet je dat? Zwarte, glimmende maden onder de bananenschil van moedertje Rusland. Jullie kennen geen dankbaarheid. Jullie zijn gek. Hier zitten jullie op rozen onder de hoede van de staat. Maar jullie willen weg. Jullie moeten wel gek zijn. En u zegt dat we bang voor u zijn. Dat is het toppunt. Oh, je kunt ons wel keihard noemen. Maar wat verwacht je? Als we met de rotte eieren te maken hebben. Ik wou dat jullie allemaal weggingen. Maar voordat u gaat, wil ik u dit zeggen. We houden jullie in de gaten. door, Verluisteren. We houden jullie in de gaten, begrijpt u, al door, al door. Nu, drie jaar later, is het bos van Ovranski nog steeds gesloten voor de Joden. En de reden is nog steeds dezelfde. U heeft geluisterd naar het hoorspel De Picnic van Antoni Horowitz in een vertaling van Koos Mulder. De stemmen waren van Robert Sobels, Maria Lendes en Frits Bloemink. Techniek, Beer Gertenbach en Monique Stam. Regie, Johan Dronkers en productie, Ginny van Duren en Louis Houet.